Veel Fransen staan vandaag stil bij de dood van Mireille Knol. De vrouw van 85 werd vrijdag vermoord, waarschijnlijk omdat ze Joods was. In Parijs en andere steden zijn er stille marsen... waarin vele duizenden mensen meelopen. Eerder op de dag werd ze in een voorstad van Parijs begraven. President Macron was daarbij. Knol werd in haar appartement met elf meststeken om het leven gebracht. Daarna werd haar woning in brand gestoken. Julian Assange mag van de regering van Ecuador geen enkel contact hebben met de buitenwereld, ook niet meer op internet. De maatregel volgt volgens de BBC nadat hij onlangs twitterde over de vergiftiging van de Russische oudspion Skripau in Engeland. Assange zei te betwijfelen of Rusland daarachter zit, wat de Britse regering beweert.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 Het weer nog, de regen trekt via het oosten het land uit. Vannacht klaart het nu en dan op. Het koelt af naar 0 tot 2 graden. Morgen af en toe zon en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij IndiePender begrijpen we dat een huis kopen een belangrijke beslissing is. Maar kun je ook zelf een hypotheek kiezen? Wij vinden van wel. Daarom zorgen wij ervoor dat je zelf je hypotheek online kunt kiezen.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 Goedenavond uh, en welkom bij het uh, laatste uurtje van Langs Lijn en de Omstreken van uh, vanavond. Met toch bijna 60 minuten sport en verhalen achter het nieuws. Aan tafel het grootste wielertalent van Nederland, Fabio Jacobsen. We praten met hem over de voorjaarsklassiekers, ja. maar zeker ook over zijn eigen dromen. Hij moet er helemaal van glimlachen. Nou, dat zou ik ook uh, ja. doen als ik ja, dat uh, zou horen. Goed, ja. en uh, wilt u weten hoe u gelukkig kunt uh, eten? Blijf dan ook luisteren, want de schrijfster van de Gelukkige Eter schuift aan. En haar naam is Carola van Bemmelen. Dit en meer tot 11 uur vanavond. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het is een historische avond geworden in Martini Plaza in Groningen. De basketballers van Donar hebben de halve finale's bereikt van de Europe Cup. Tegen Mornar Bar uit Montenegro werd het 101-74. En dat was ruim voldoende om de nederlaag van de eerste wedstrijd weg te poetsen. Coach Erik Braal waarom het vanavond allemaal lukte? Nou, dat is uh, één thuisvoordeel. Uh, uh, we, we hebben natuurlijk de wedstrijd goed geanalyseerd. Uh, en vervolgens uh, uh, goed gekeken waar we de kansen hadden. Vervolgens uh, schoten we alle ballen die uh, we in Montenegro misten. Die schoten we vanavond raak. Ja, het is uh, voor het eerst sinds 2001 dat een Nederlandse ploeg... in de halve finale staat van een Europees basketbaltoernooi. Voetbalster Janice van der Sande heeft met Oli Olympique Lyonnais... de halve finales van de Champions League gehaald. Dat ging ten koste van Lieke Martens en haar FC Barcelona. Na de 2-1 winst in Lyon wonnen de Fransen met 1-0 in Spanje. Ellen van Dijk heeft de vrouwenkoers dwars door Vlaanderen gewonnen. Ze ontsnapte uit een kopgroep van 8 en kwam solo over de finish. Amy Pieters werd tweede, Floortje Makai maakte het Nederlands podium compleet. Bij de mannen ging de winst, net als vorig jaar, naar de Belgische Yves Lampaar. Nederlander Mike Teunissen werd knap tweede en was daar tevreden mee. Ik was eigenlijk meer aan het genieten dan dat ik nog echt uh, aan het afzien was. En uh, ja, dat doe je er toch wel een klein beetje voor. Ik bedoel, uh, ik vind het ook mooi om met die man op pad te gaan. En uh, ja, nu dan één keer finale rijden, was toch even wennen. dan ik zeg, dat moet je toch een paar keer nog, uh, nog meegemaakt hebben. En uh, nou ja goed, uh, smaakt zeker naar meer, ja, dat sowieso. Na zijn twee Olympische titels zou je zeggen dat Kjeld Nuis een vakantie naar de zon wel had verdiend, maar zelf dacht hij er anders over. Nuis trok naar Zweden voor een wereldrecordpoging. Hij wilde de snelste schaatser alle tijden worden en dat lukte. Hij kwam tot een snelheid van 93 km per uur. Ik denk dat je echt heel goed moet beseffen als ik een van mijn beste races in, in Tiaal vrij, dan haal ik de 60 km per uur op het beste ijs wat je je maar kan bedenken. En nu ga ik meer dan 50 harder dan dat. Steve Smith en David Warner, dat zijn de captain en vice-captain... van het Australische cricketteam, zijn door de Nationale Bond geschorst voor een jaar. De twee spelers kwamen afgelopen week in opspraak... toen Cameron Bancroft in de testmatch tegen Zuid-Afrika... was betrapt op het opruwen van de bal. Dat is een verboden techniek... waardoor de bal bij het bolen een onvoorspelbare vlucht krijgt. Smith en Warner gaven toe de mensen achter het plan te zijn. Zij zijn daarom dus voor een jaar geschorst. Bancroft zelf wordt voor negen maanden geschorst voor voorzien geld voor internationals, uh, pardon, interlands... en nationale wedstrijden in Australië. De drie spelers kunnen nog in beroep gaan tegen de stad. Marcel Kittel, Mark Cavendish en Tom Bonen... en zo kun je nog wel even doorgaan. De Belgische Quick Quickstep heeft in de afgelopen jaren... al een hoop topsprinters in dienst gehad. De renners van de manager Patrick Leverve zijn al jaren uiterst succesvol... en ook dit jaar reigen ze de zegens aan een. De teller staat op dit moment op 20 zegens. En voor een van die overwinningen zorgde de 21-jarige Nederlandse sprinter... Fabio Jacobsen. En die is vanavond te gast. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even, even benieuwd of je dit weet. Wat heb jij met het getal 14? Mm, mijn schoonmoeder is jarig op die dag. <lacht> nou, dat is één. Maar er zijn dat, meer. Hè? Want die hadden op... wij nog niet geteld. Nee, die hadden wij niet meegerekend. Maar wij hadden wel deze. Op 14 maart pakte jij de 14e seizoenszegen voor Quickstep. Kijk. En dat terwijl je pas je 14e wedstrijddag als prof had. Ja, Oh, dat is heel gaaf. Ik zou het opschrijven, 14. Dat is een mooi getal. Ik zou ja, het onthouden. Dat was een wel voetballer ook. Wel. Wel. Die had wat met 14. Ja, of, vaag, ja, vaag. Die, die dat was vaag. wel goed, ja. Ja, die was wel goed. Maar <laughs> je hebt ook een flitsende seizoenstart gemaakt. Laten we er even naar luisteren. Fabio mag wennen en moet niet wennen. Maar hij kan wennen. Uh, wat we zien we nou, van hem op training is, is vrij indrukwekkend. Van hem niet voor de leeuwen gooien... Uh, niet het soort wedstrijd ze rijden wat hij misschien nog niet aan kan, maar ik ben overtuigd dat hij een zeer sterke renner wordt. Van al de renners die overgekomen zijn de laatste jaren, denk ik dat hij puur echt wel een kwaliteit uitstraalt in dat sprinten. Als ik als enige sprinter mee ben in een koers en uh, ja, de kans is daar, dan uh, moet ik denk ik niet schrikken als de blauwe trein uh, ineens uh, voor mij rijdt. Towards the final turn and who's have the strength. Hier de sprint in volle gang. Nog één flauwe bocht. Hier to to line? Hier rechts man van quickstep, Cavagna, denk ik, die er dan onweerstaanbaar uitkomt en die het te makkelijk gaat halen. Of is het Jacobsen? Het uh, was Jacobsen. Fabio Jacobsen. Getting the victory for the Netherlands. And for Belgium. And for Quickstep. Het is Jacobsen. Het is Jacobsen. Fabio Jacobsen. Hij wint. nokere koersen. Sterk. Straf, straf, straf, straf. In dit deelnemersveld weet je natuurlijk nooit uh, hoe het loopt. En uh, ja, gewonnen. Nokere koersen was voor jou. We hoorden uh, de ploegleider Tom Stils. Uh, oud sprinter natuurlijk. Uh, die zal je vast dat een al hebben geleerd. En teammanager Patrick Lefervre. Ja, had jij verwacht dat je zo snel al uh, Nee, zou nee pakken? zeker niet. Uh, ja, als je als jonge jongen bij QuickStep komt, dan uh, rijd je natuurlijk uh, altijd in dienst of vaak. Ja. En uh, onder andere ladder beginnen heet dat natuurlijk. Alleen ja, als je dan een keer de kans krijgt en je mag sprinten, of je bent goed genoeg, dan, uh, ja, dan moet je hem pakken. En, uh, ja, maar je, je bent een stap hoger. En dan, dan moet je dan harder gereden, kan ik me zo voorstellen. Dan worden ja. er. Smierige spelletjes gespeeld en dan gaat het allemaal ja, wel even op een ander niveau. Ja, je was er niet van onder de indruk, blijkbaar. Nou, een wedstrijd is een wedstrijd natuurlijk. En ja, die jongens zijn wel sterker en ze rijden harder. Maar ja, ik hoopte er toch op dat ik ook wel een stap zou kunnen maken... in de goede richting. Alleen dat het zo'n stap al was om direct te winnen... dat uh, had, denk, had ik niet verwacht. En je kwam heel cool over de finishstreep, uh, vond ik. Ja, dat... Niet zo, ik, ja, ik, ja, kan ik woorden, denk dat je helemaal van je fiets valt van blijdschap, maar jij was heel cool. Er zijn jongens die hebben dan uh, iets wat ze doen, maar uh, zoals ik al zei, ik had het niet verwacht. Dus het was, je had niks <laughs> het geoefend. Het was gewoon mijn eerste reactie dat ik dacht: zo. Ja. zo. Dus die hebben we. Je moet er even een maniertje voor <laughs> ja, ja, normaal. Uh, ja, zoals Nicky, die, uh, die maakt natuurlijk een leuk uh, liedje in ja, zijn uh, interview. Die denkt daarover na, uiteraard. En uh, ik heb de, de kans niet gehad, want ik had het nooit verwacht. <laughs> luister, um, Quickstep, onwijs succesvolle ploeg natuurlijk. Wordt ook wel het Barcelona van het wielrennen genoemd. Hoe kom je daar terecht? Via, uh, via mijn oude opleidingsploeg, Seg Racing. Uh, dat wordt uh, gerund door een managementbureau uit Amsterdam. Die zijn onder meer managers van uh, Bauke Mollema, Wout Poels, uh, Dylan Groenewegen. En uh, die zijn begonnen met een opleidingsploeg, drie jaar geleden. Daar ben ik toen uh, naartoe gegaan die wilden ja, met mij verder werken. Ja, en zo op lager niveau wat wedstrijden gewonnen. En uh, zij hebben de connectie met, uh, met Lefebvre ook via Nicky. Want Nicky is ook bij hun ondergebracht. En zo eigenlijk in beeld gekomen. Ja, en, en, maar, maar, maar, maar zij, zij zien dat zelf ook wel, toch? Want dat, dat zijn mannen natuurlijk. Uh, Lefebvre die hebben een neusje voor, ja. voor goede renners. Ja, natuurlijk. Uh... Maar de link is dan toch wat makkelijker? Nou... Uiteindelijk uh, spreken uitslagen voor zich. Ja, en uh, ik heb vorig jaar bij de belofte een heel goed jaar gehad. Uh, met, met veel overwinningen. En ja, dat, dat valt op. En ja. uh, vervolgens uh, ja, was ik uh, uh, al een paar keer had ik een uitschieter. In de jaren ervoor. Alleen niet constant genoeg. En dus dan zit er, het zit er wel in. Maar je moet het wel blijven ja. bewijzen. Om nog even te, te, te blijven bij, bij die vergelijking met Barcelona. Ja. Um, wat dat, ik kan me zo voorstellen. Ja, het is toch. hè? Ben je mee eens? Kwikstep is, uh, is toch een van de allergrootste ploegen... uit het wielrennen. Zo niet de gro gro grootste ploeg uit ja. het peloton. Um, ja, is dat ook. Ja, wat voor die kleine jongetjes is van. Wow, ik mag een contract tekenen bij een grote club. Is dat, was dat ook zo voor jou? Van. Wow, wat overkomt me nu? Ja, natuurlijk. Uh, het eerste kennismakingsweekend was in oktober. En ja, dan hebben we het diner s'avonds. En dan wordt het afgelopen seizoen gevierd. door de jongens die hier blijven. En uh, ja, dan zit ik daartussen en dan. Uh, ja, kijk je tegenover Gilbert Ziu aan. En uh, links van je zit Nicky. En uh, rechts komt en een praatje maken. Hoe dat het gaat. Nee, nee, ja, wat ben, ben ik beland? Ja, en uh, je gaat er ook wel in mee. Want je kan niet alleen maar met je mond open zitten <lacht> natuurlijk. Je moet wel wat te melden hebben. Ja, maar af en toe heb je dan zo'n moment dat het weer... Denk je, goh, het zijn echt uh, de mannen van tv. En, uh, Even knijpen. In je ja, daar kijk ik, kijk ik al jaren naar op tv. En daar zit je dan ineens bij. Ja, en dan moet je mee fietsen. En hoe ja, was dat die eerste, die eerste maanden? Nou, ik heb op trainingskamp serieus afgezien. Ja? En, en uh, toen ja, dan ik, is het voorbij met de lolletjes natuurlijk. Ja, en toen ik nu deze koers gewonnen had... had ik wel zoiets van... Uh, goh, nou ja, toch niet voor niks geweest. Maar als ik zie hoe dat ze nu huishouden in de klassiekers... met de klassieke ploeg... dan ja, is voor mij wel 1-1-2... Dat, uh, dat er ergens natuurlijk iets goed gaat bij Quickstep. Ja, want in Oman uh, had je het ook wel even zwaar begonnen. Ja, man... <lacht> Ja? Was vijf, we waren vijf dagen in Dubai geweest en dat was te doen. En toen zes dagen naar na Oman en dan was het wat warmer en wat meer bergop. En als sprinter ben je natuurlijk een soort van allergisch voor bergop. En zeker bij de profs. Dus het was af en toe wel uh, ja, omhoog harken, maar uh, daar worden we sterker van. Dat zal wel, ja. ja um, we gaan even luisteren naar uh, je, je ploegleider, Tom Stils, wat hij over jou te zeggen heeft. Fabio is supersnel, hè. Ik heb hem uh, dingen zien doen op training... ik dacht van, toch ten opzichte van een, een Viviani... dat ik dacht van, er zit toch snelheid in die jongen. Uh, en hij heeft dat gewoon bevestigd... Uh, de eerste wedstrijd was nog wel moeilijk om hem echt wel aan te passen naar het hoge ritme. Maar daarna, in de, in de Vlaamse wedstrijd heeft hem echt al... iemand bewezen dat hem, uh, het koersintellect wel aanwezig is. Hij ziet de koers, uh, hij weet wat hij moet doen in de koers. hij is dus absoluut geen werk aan. En hij is supersnel. Hij is echt van de, ik denk dat hij een van de snellere mannen gaat worden uh, de komende jaren nog. Hij wint nog een koers. Hadden jullie dat zien aankomen? Want laten we eerlijk zijn, vorig jaar nog gewoon een belofte. En dan nu overgestapt naar jullie ploeg en in één keer raak. Iemand dat zo snel is, kan bijna niet anders. Uh, dat je wedstrijden kunnen, al vijf vroeg. Uh, World Tour niveau zal misschien nog een jaar kunnen, doen, kunnen duren, maar zeker geen twee jaar denk ik. Uh, maar hij is absoluut super snel. Hij is, is een van de snelste die ik, ik zien overkomen heb de laatste jaren. Uh, bij ons toch zeker binnen de ploeg. En dat heeft hij bevestigd. Maar wat vooral zijn sterke kant is, dat hij toch op hele korte termijn uh, absoluut zich aangepast heeft binnen de ploeg aan de wedstrijden. En dat hij gewoon ook enorm... Hij ziet de koers ook en dat is ook enorm belangrijk. Uh, het is gewoon een goede kerel. Uh, die zich ook binnen de ploeg wel enorm goed heeft geïntegreerd. Kan werken voor iemand anders. Dus ik denk dat hij wel uh, een mooie toekomst heeft. Ja, dat, ja, je hoort het allemaal aan. Maar het, is, ja, een van de, het wordt een van de snellere mannen. Uh, hij is supersnel. Het is zoveel vertrouwen. Ja. Dat kun je ook vertalen als druk. Heb je daar last van? Nou ja, aan de ene kant wel... Uh, maar dat is meer omdat je dat jezelf oplegt en je wil het vooral goed doen. Uh, maar als iemand als Tom Steels die ja, toch zelf gekoerst heeft en uh, al, een, al een aantal jaren ploegleider is, als die zulke woorden ja, over je spreekt, dan uh, ja, ben je vooral heel uh, hoe noem je dat? Ja, word ik stil van, ja. van. Dus uh, ja, een belofte voor de toekomst en talent en ja, dat is allemaal leuk en. Uh, ja, nu moeten de jaren het uitwijzen. Ja, maar hij zegt ook, ja, ik denk echt wel dat hij een van de snellere renners wordt de komende jaren. Ja, ik heb op training wel... Uh, maar dat is op training. Ja. Op training laat je dingen zien. En het moet natuurlijk eerst op training gebeuren voordat het in de koers gebeurt. Ja, want uh, daar zegt hij ook, hè. Hij laat dingen uh, zien in de training ten opzichte van Viviani. Heb je hem dan al een paar keer eruit gesprint? Ja, we hebben, uh, we hebben een paar sprintjes gedaan, zeg maar, als lead-out... Ik had het zelf niet verwacht, maar ik kwam er toch een aantal keer overheen. Ja, dat is toch wel een Olympisch kampioen van Rio. Ja, moet toch een en, en fantastisch dus vol zijn, zeg. Ja, even. en eerst ga je er natuurlijk vanuit, nou, misschien is hij niet fit. Of, uh, ja, hij heeft een slechte dag. Dat kan natuurlijk altijd, het blijft sport. Maar ja, als je dan niet doet dat hij nu rijdt... dan uh, is dat vooral heel veel vertrouwen dat ik zoiets heb van... oké, okay, ik ben snel genoeg, maar uh, nu uh, sterker worden Zo. Uh, onze, onze ja. ploeg... Uh, en je, je leest de koers goed, zei hij ook. Hè? Wat, wat, wat, wat betekent dat voor een sprinter? Wat, wat, wat moet je dan goed doen? Nou, als, als, als ploeg... je natuurlijk enorm als ploeg. En uh, je moet vooral in ploegbelang kunnen denken. En als je dat als sprinter kan... Dat betekent dus dat je... Andere jongens ook moet la kunnen laten winnen. Dat je erachter zit... En dat je soms uh, zegt van... Nou jongens, ik draai niet mee. Want er is er een weg van mijn ploeg. Of... Uh, ik heb ook al wel een keer een sprint aan moeten trekken. Dat ik wel wist dat ik die wedstrijd misschien ook had kunnen winnen. Maar ja, op dat moment wordt er dan uh, beslist. En daar ga je dan vol voor. Ja, dus dat teambelang, dat is echt uh, een groot ding, hè? Ja, het wordt steeds meer een teamsport. Zeker in de koersen die, uh, die ik rij. En de koersen die belangrijk worden voor mij. Uh, in een massasprint ben je nergens zonder ploegmaten. Uh, en in de Vlaamse koersen hebben ze uh, vooral... Uh, de ploeg die nu in de, in de klassieken zit, al laten zien dat het echt een team is. Ja, de Wolfpack. Ja. Yes. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat komt bij, bij Brian Holm vandaan. Ik, uh, ik heb het wel een beetje gevolgd voordat ik bij Quickstep kwam. Ja, en dat is natuurlijk super gaaf als een soort wolven. Uh, en daar hoort overigens iedereen bij. Want ook de mechaniekers en de verzorgers en de doktoren, alle staf... Die, die is natuurlijk ook onderdeel van, van die van de roedel, die een hoop wedstrijden wint. Hebben zij het ook op hun shirtje staan dan? De ja, ja, ja. ja en, en, iedereen. Ja, het is volledig geïntegreerd binnen de ploeg. Als uh, ja, een soort. Uh, ja, het is wel positief natuurlijk. Alleen ja. het straalt ook wel een soort van angst uit. Want ja. Ja, en. en dat is toch anders dan bij andere ploegen, kan ik me voorstellen. Waar, waar, waar het toch heel vaak is dat die renners maar overal uitzwerven in Europa... en dan komen ze samen voor een wedstrijd. Ja. dat is Zo gaat het niet bij Quickstep? Jullie zijn meer met z'n allen op pad? Ja, we hebben dan wel drie trainingskampen gehad. En uh, dat, dat, daar word je al, al een echte ploeg. Uh, ja, en vooral wat het, wat het meest uh, me bijgebleven is, is de staf die je werkt. Want als je dan uh, aan, aan iemand vraagt, de gemiddelde... Uh, tijd die ze er gewerkt hebben is tussen de vijf en de tien jaar. Dus ja, dan kom je bij een verzorger in de ploeg die, die al, al tien jaar dit werk doet. Ja, dan uh, gaat het nooit meer fout bewijzen van. Dan is het masseren goed en uh, de bidons worden goed aangegeven. Maar zo is het ook met en, en We hebben zelfs dokter Van Mol, die is al, al 25 jaar in dienst bij Patrick. <lacht> ja. Ja. Dat kan Dat, ook andere dingen betekenen trouwens. Nee, maar hij betaalt ze, denk ik zijn staf goed en hij is goed voor zijn staf. En uiteindelijk is dat je basis, want renners blijven natuurlijk komen en gaan. Maar de stad, dat staat als een huis. Ja, ja ik bedoel natuurlijk ook, hè, de afgelopen 50 jaar er is er wat gebeurd in wielrennen. Er zijn nog wel eens wat dokters bij betrokken geweest. Ja, ja dat, dat is zeker waar. Ja. Ja. <laughs> maar wat op dit vertrouwen je het volledig? Ja, natuurlijk... Uh... Ik, ik, ik, ik leef denk ik in, uh, in de schone tijd van de sport. Er zie je en daar nog wel een, een misstap van uh, iemand. Maar ja. ik denk dat we wel uh, dat genoeg... ben je wel blij mee denk ik. Dat je in deze tijd instapt en niet tien jaar geleden. Ja, uh, heel blij mee. Vooral, uh, ik denk dat dat ook wel te zien is aan het Nederlandse wielrennen. Op dit moment. Ja. Maar Profiteer ik... je daar ook van? Nou, ook al, al, al rij je dan bij de Belgische ploeg. Maar dat het Nederlandse wielrennen zo in de lift zit. Dat al die Nederlanders... Dat steeds meer Nederlanders kunnen winnen. Ja, natuurlijk. Uh, als je ziet vandaag Mike Teunissen, die tweede wordt. Ja. Dat is gewoon echt uh, gaaf. Ik heb uh, ja, twee... straks van lui gehoord. Ja, twee, drie jaar ouder dan dat ik ben. En uh, uh, die doet nu al dingen waarvan ik denk zo, dat wil ik ook. <laughs> ja. <laughs> ja, het is denk ik voor, voor Nederland uh, heel gaaf. Met alles wat er nu rondrijdt aan toppers. Er komen nog heel veel nieuwe aan, denk ik. Een zondag uh, de ronde van Vlaanderen. Uh, je start niet, maar je gaat onszelf uh, wel volgen. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe ga je hem bekijken? Uh, ja, de laatste, ik denk de laatste 80 kilometer op TV. En uh, eerst uit, uiteraard zelf trainen, eens. Maar dan uh, ben ik wel benieuwd naar uh, hoe de mannen het gaan doen. Want uh, ze zitten natuurlijk in een soort winning flow. Ja. En dan uh, lijkt het wel alsof dat alles goed gaat. Wie is de ja. topfavoriet wat jou betreft? Ja, ik denk toch Philippe Choubert. Toch weer, ja, ja? Ja, omdat hij... Ik denk dat hij zo, zo graag wil winnen. Want die is nou al een aantal keren in dienst. En dat is natuurlijk eigenlijk niet Choubert. Nee. En hij is toch wel goed in orde. En ja, 250 kilometer. Over die... Over zoveel heuveltjes... Denk ik dat hij wel bij de favorieten wordt. Maar jij al als het niet aan het denken, toch? Nee, nee, koers, nee, nee, nee. Dat laat jou verschrikkelijk duurlijk. Nou, ja, soms wordt er wel eens... Word ik naar voren geschoven met op termijn voor het Vlaamse werk. Maar dat is nog wel een, een lang termijn, denk ik. Ja, maar, maar ja, is dat iets... Ja, Tom Boden deed het ook, hè? Ja. was toch ook een sprinter die, die, die de ronde van Vlaanderen won? Ja, zeker. Maar dat was natuurlijk geen pure sprinter. Nee. En uh, ja, ik moet vooral ook nog ontdekken... waar mijn talent ligt bij de profs. Maar ik laat wel zien dat ik in, in uh, een okere koersen, wat niet echt een sprintkoers is, wel uit de voeten kan. Ja. Dan, dan moest dat maar, hè? Scheldeprijs. ja. Ja, ze zeggen het wereldkampioenschap voor sprinters. Ja. ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Ja. Uh, uh, we rijden door Zeeland. Ging vroeger altijd op vakantie in Zeeland. Dus ik weet de weg daar. En uh, ze voorspellen wind. Dus dat wordt uh, waaieren. Ja. En, en is Kiksep daar ook al goed in? Of moeten we dat toch bij de Nederlandse volks Volgens mij zijn ze zijn daar het allerbeste in. Ja, ja waaien ze rijden. Ja, ik ken... Uh, we waren in Dubai. En uh, we hadden vijf dagen. En er, er was één weg met één dag... Van vijf kilometer waren uh, wind op de zij. En uh, dan heb je natuurlijk een oortje in. En ik heb Nikki en Nijf lampart horen schreeuwen. Uh, rijden. rijden En uh, toen waren we met een weg met een groep van. Ik denk 30 of 40. En dan zitten alle zeven van Quickstep erbij. Ja. Daar halen ze wel op. Vinden ze mooi. <laughs> ja. <laughs> nou ja, wat gaan ze weer invullen? Ja, het is niet zo moeilijk voorspellen. Maar althans, ja wel wie dan van Quickstep. Maar ja. het blijft wel goed gaan. Nou ja. Ook vandaag weer. Biz een bijzondere ploeg. Ja. Ja. Jij zit erbij. Ja, ik, af en toe is het moeilijk te geloven. Ja, mooi. We gaan hier in de gaten houden. Nu extra. Leuk dat je hier was. Fabio Jacobsen, dankjewel. Dan even wat uh, snelle sportfeitjes over Record Internationals, om aan te geven hoe bijzonder de sport er is die we nu gaan bellen. Wesley Snijder is met 133 interlandse... record international bij het voetbal. In het ijshockey is dat Ron Berteling met 213. Bij de hockeymannen Teun de Nooy met 453. En in het volleybal is dat Peter Blanger. Hij heeft zelfs 500 interland op zijn naam staan. Maar één iemand spant de kroon. En dat is Anton de Rooij. De 50-jarige rolstoelbasketballer speelde vanavond zijn 700ste interland. Anton, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Dat, past, dat past niet op een taart, 700 kaarsjes. Nee, dat klopt. Nee. Dat gaat echt niet passen, denk ik. Nee. Hoe dat hebben je jullie heb je het wel gevierd toch, hoop ik? Wat zeg je? Jullie hebben het wel gevierd toch, hoop ik? Ja, zeker. We hebben nu uh, uh, we hebben net uh, in het land gespeeld en we zitten nu lekker in de kantine met, uh, met de familie en vrienden om lekker, het, uh, lekker te vieren, dat klopt. Was je nog gespannen voor de 70ste? Of is daar zoveel routine? Nou, het filmen me zich wel mee. Maar uh, het, is, het blijft natuurlijk wel bijzonder. Dus, uh, dat, dat, dat was wel een bepaalde spanning. Dat klopt wel, ja. Ik mag oh, toch wel uh, hopen dat die 700 ste in het land is geëindigd in een overwinning. Nee, dat is helaas niet zo. Nee. We hebben maandag en dinsdag ook tegen Japan gespeeld. Die hadden we allebei gewonnen. Maar vanavond uh, hebben we helaas uh, verloren. Dat ben je. Uh, ja, het is een, uh, natuurlijk, was het natuurlijk een bijzondere accommodatie. Heel veel mensen op de tribune... Uh, en dat was natuurlijk fantastisch. Maar uh, ja, het was jammer dat we het niet op een uh, winnende manier af konden sluiten. Hmm, dat is jammer. Uh, maar dit maakt het ja. dikst aan die 700 wedstrijden. Uh, een unieke mijlpaal toch voor je? Voor iedereen? Dat is, uh, ja, dat is zeker uniek, denk ik. Ja. Met wat je al aangaf. Uh, je noemde al heel veel bekende namen. Met heel veel interlands. En dan, uh, dat ik dan 700 interlands speel uh, ja, is natuurlijk ontzettend uh, fantastisch. Ja, 700 interlands. Je bent 50 jaar. Waar haal je de kracht vandaan om dit zo lang vol te houden? Ja, dit is uh, ja, ik gelukkig blijft mijn lichaam uh, uh, heel, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Uh, ja, en plezier. Ik blijf nog steeds plezier houden in het, uh, in het spelletje. En uh, dat is denk ik wel ontzettend belangrijk. Maar er zit, er zit een enorme drive bij jou. En die blijft maar komen. Waar, waar, waar komt die vandaan? Ja, ik weet niet. Ik, heb, uh, ik denk vanuit mijn verleden. Uh, ik heb, uh, voor mijn ongeluk heb ik uh, aan motocross gedaan. Uh, daar train ik ook al zeven dagen in de week. En uh, dat heeft me, denk ik, mee, meegebracht naar het, hetgene dat, uh, uh, dat me ook bracht naar het, uh, het Rotterdamasgebouw. Ja, 1989 <lacht> speelde hij eerst in het land. Milli Vanilli, Mel en Kim in de hitlijsten. <lacht> ja, mooi hè? <lacht> ja. <lacht> We hebben hier Fabio Jacobs aan de lijn. Nou, die, die was nog niet geboren, hoor, toen. <lacht> nee, <lacht> nee, mooi. <lacht> ja, ja ik, uh, ik ben natuurlijk 15, dus dat is natuurlijk al een aardige leeftijd. Dus... Uh... En uh, ja, 29 jaar basketbal brengt dan naar uh, 700 in land. Ja, nou hoogtepunt stop, hè, denk ik. Is dat nu? Of ga je nog even door? Nee, nee. ik ga nog niet stoppen. Uh, ik hoop dat ik uh, de Paralympics 2020 nog ga halen. Uh, maar dat is wel eventjes afhankelijk van uh, hoe dat mijn lichaam uh, fit blijft. En of je wordt geselecteerd natuurlijk? We, ja, ik heb in de bond afgeschoten dat, uh, dat we dat gewoon elk jaar uh, bekijken. Oké, okay. oké. Okay. Maar je moet ook wel worden geselecteerd natuurlijk, toch? Dat is wel, ja. Je moet het wel bij de beste horen. Ja. Dat is tot nu toe nog wel zo gebleken. Maar ja, uh, we hebben heel veel jonge gasten die, uh, die aan de weg timmeren. Uh, die komen steeds dichterbij, dus het wordt wel steeds moeilijker. Maar uh, nou, ik heb wel die hier om, om te proberen nog steeds beter te zijn als die jonge gasten. Dus, uh... Goed zo, nou uh, uh, geniet ervan, Anton. Uh, op naar de 800 zou ik zeggen, dan gaan we je weer bellen. Oké, okay, prima. <laughs> Anton de Roy was dat. Dankjewel. Ja, NTO Radio 1.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 Julian Assange mag van de regering van Ecuador niet meer op internet. Assange zit sinds 2012 op de ambassade van Ecuador in Londen. De maatregel volgt volgens de BBC nadat hij onlangs kritisch twitterde... over de vergiftiging van Skripal. Assange zei te betwijfelen of Rusland daarachter zit. Voorlopig komt er geen wet voor een maximaal geluidsniveau... in cafés, clubs en andere openbare gelegenheden. Het ministerie van Volksgezondheid kijkt eerst naar het verbeteren... van al bestaande afspraken met uitgaansgelegenheden. En Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp... van tv-programma Voetbal Insight verruilen RTL voor Veronica. Volgens het AD hebben de drie een contract voor vier jaar getekend... bij Talpa TV van John de Mol. Langs de lijn en opstreken... Ja, u heeft het uh, kunnen horen. Feest is het uh, geweest vanavond in Groningen... waar de basketballers van Donar de halve finale van de Europe Cup hebben bereikt. Dat is voor de eerste keer in de geschiedenis van de club. En voor het eerst sinds 2001 dat er weer een Nederlandse club... bij de laatste vier van een Europees toernooi zit. Verslaggever Leon Kersten sprak net na de wedstrijd met Arvin Slachter. 101-74 tegen Mona Bar, Halve finale, vierbaar Europe Cup... Publiek klapt, publiek juicht. En in zijn eentje, op de achterlijn, zit Arvin Slachter nog. Wat ben je aan het doen? Uh, voorbereid op de volgende wedstrijd. <laughs> ja, jullie spelen zoveel wedstrijden dat ik niet eens meer weet tegen wie jullie spelen. Jij misschien zelf ook niet. Maar wat een fantastische prestatie was dit! Ja, het was geweldig. Um... Maar je hoort hoe wat het publiek nog is. Ja, Brandon Curry loopt voorbij. Dat is de favoriet, Drago Passeliet. Die wordt op handen gedragen. Uh, jij ook natuurlijk. Maar ja, wat een wedstrijd. Ja, nee, geweldig. Uh, eigenlijk vanaf het begin uh, met de juiste intensiteit begonnen. Ik denk een beetje vergelijkbaar met afgelopen zondag. En el van qua intensiteit. De bekerfinale was dat. Ook een makkie tegenleiden. Ja, nou ja, goed, het, dit was ook geen, was geen makkie, maar de intensiteit waarmee we spelen. En de diepte die we hebben als team, dat maakt het gewoon voor heel veel teams lastig om tegen ons te spelen. Ook dit team heeft altijd een wat kleinere rotatie. Zij spelen ook veel wedstrijden. En je ziet gewoon als wij met die intensiteit spelen, aanvallend en verdedigend, dan kunnen er hele goede dingen gebeuren. En dan win je dik van het Bar. Je hebt uit met zes verloren. Nu sta je in de halve finale. Het grappige is, ik sprak voor de wedstrijd met coach Erik Braal. Die, die hebben we al gehoord op de radio. Uh, en we hadden het over teams uit Nederland die ooit de halve finale hebben bereikt. Toen vroeg ik aan hem, ga je dat vertellen? Toen zei hij, nou dat kijk ik nog wel. Maar hij heeft het verteld hè? Uh, ja, hij heeft het uh, nu net aan het einde verteld. Heeft hij uh, de jaartallen op, uh, op het bord geschreven. En het is gewoon een bijzonder rijtje waar je, waar je in terecht komt. Als je kijkt dat de 2001 de laatste keer was dat er een team de halve finale haalde. Uh, in Amsterdam volgens mij, daar speelde Teddy... Ook bij. Ja, Teddy Gibson. Uh, Tegen Malaga was dat. Daarvoor 83 Den Bos en 79 Den Bos dat uiteindelijk de finale haalde. Ja, dus de, dat is gewoon een prachtig rijtje om in te komen. Ik denk dat het goed is voor het Nederlandse basketbal. En uh, natuurlijk uh, basketbal in het Open Noorden. Ja, Venetië zeg ik dan. Rijer Venezia de nummer 2 van Italië. Waar het tot dit weekend koploper Iedereen vraagt aan mij wat. Wat kan dat donor? Zo langzamerhand begin ik te denken, misschien winnen ze die wel. Er is natuurlijk nog een hele weg te gaan, maar jullie zijn zo'n goed team dat je ook de nummer 2 van Italië het in ieder geval erg moeilijk kunt gaan maken. Of heb ik het mis? Oh nee, dat is, uh, we, gaan, we gaan erheen met, uh, om te winnen. Het heeft geen zin om uh, te gaan en te zeggen, van, nou, we zien wel waar we uitkomen. Nee, we moeten gewoon gaan om te winnen. En als we dat niet doen, dan, uh, dan moeten we met opgeheven hoofd van het veld af kunnen stappen... en uh, kunnen zeggen dat we onze huid zo duur mogelijk verkocht hebben. Dus uh, en, uh, Daar heb ik uh, geen twijfel in dat we dat ook gaan doen. Eerst uit, dan thuis. Dus weer zo'n ambiance met 4.500 knotschertige uh, Groningers. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, dat is geweldig. Uh, we hebben het nu al uh, een aantal keer mee mogen maken dit seizoen. Uh, Eentje in recordtijd uh, is, was de hal uitverkocht voor deze wedstrijd en de steun die we hebben... Dat zie je ook. Het publiek was er vanaf het allereerste moment. Zaten ze erin. Uh, die stonden te popen om ons aan te moedigen. En Dat hebben ze de hele wedstrijd gedaan. Dat zijn niet gestopt. Ondanks dat we misschien net even een mindere periode hebben gehad. Uh, ook in de wedstrijd. Ja, maar dan slepen zij ons er ook door. En uh, nou, je ziet het. Het is gewoon geweldig. Ja, Arvin Slachter. Een speler van Donar. Nu dus naar de halve finale van de Cup. Hij sprak met Leon Kerst. Misschien kunt u haar wel als de dame die u overhaalde geen... of tijdelijk geen suiker meer te eten. Auteur, voedingscoach en oprichter van de Sugar Challenge, Carola van Bemmels... geeft een reeks succesvolle boeken over leven zonder suiker... en is nu terug met een nieuw boek, De Gelukkige Eter. Carola, welkom. Ja, goedenavond. Er nou zijn er zo ontzettend veel boeken over eten en toch dacht jij... kom. Ik ga dus laten we er nog, nog eens even eentje tegenaan gooien. Ja. ja, nee, dat klopt inderdaad. Het is alleen wel een heel ander boek als dat we gewend zijn. Hè. Het is geen kookboek, het is geen dieetboek. Het is meer een eetboek. Ja, want het, je begint je boek ook echt met een omschrijving... van, van hoe je zelf op een gegeven moment dacht van... Uh, dit ja, wordt hem niet. Dit wordt hem niet, ik word nee. er gek van. Ja, ja, een beetje wel. Kijk, wat ik natuurlijk zie uh, om me heen... Is dat heel veel mensen heel rigide met eten bezig zijn. Hè. niks mag meer, niks is meer goed. En ja, iedere dag komen er wel, ik weet niet hoeveel berichten in het nieuws van uh, wat er nu weer is bedacht en wat nu weer slecht is. En ja ik kan me voorstellen dat mensen daar op een gegeven moment zo gestoord van worden dat ze zeggen van nou weet je, laat maar, ik doe al wat ik altijd heb gedaan. Ja. Want ik daar heb ik het goed op gedaan. En uh, daar ga ik het nog een tijdje ja, volhouden. En dan heb je nu die Carola weer. En die komt ja, nu weer met advies. We nou, verhaal. Ja. moeten we daar nou weer in meegaan? Ja, ja. ja wat ik in dit boek uh, eigenlijk heel duidelijk uitleg... is waarom ja, we eigenlijk wel weten hoe het werkt. He, ik heb zelf ook een hele kast vol met boeken over gezondheid. Uh, veel van mijn volgers hebben dat ook. Maar waarom we het niet doen. En ja, We weten best hoe het moet. We weten ook best wel dat bepaalde dingen niet handig zijn. En eigenlijk ook niet zo goed zijn om te eten of te Want, drinken. Want even de korte samenvatting. Hoe moet het? Hoe het moet. Nou ja, kijk, daar zijn discipline. natuurlijk ook weer heel veel meningen over. Maar het, het gangbare advies is... Uh, eet onbewerkt en beweeg meer en uh, let op met stress. En weet je, gewoon de basisadviezen, die weten we eigenlijk best wel. Discipline. Ja, discipline, ja, de ja, discipline wordt ook wel geroepen. En, en wilskracht. En uh, nou ja, en, en, ja, de mensen die dat niet kunnen zijn zwak. En uh, nou ja, er gaan allerlei vooroordelen ook over. En terwijl eigenlijk blijkt dat het toch wel iets anders in elkaar zit en dat het heel logisch is dat we het wel weten, maar niet doen. En die uitleg die komt in dit boek. Ja, want jij eigenlijk ontdekte jij dus iets. Ja, dat klopt inderdaad. Ik, euh, kijk, ik ben natuurlijk, ja, hoe lang is dat geleden nu? Het eerste boek is nu vijf jaar geleden verschenen over suiker, suikervrij leefstijl. En op dat moment was er natuurlijk nog heel weinig op dat gebied. Dus iedereen dook daar op. En we zijn met z'n allen massaal suikervrij gegaan. Heel goed. Het is ook gewoon niet goed voor je gezondheid. Dus daar sta ik nog steeds volledig achter. Maar wat ik wel merkte op het moment dat mensen meededen aan een sugarchallenge... want ik heb aan de hand daarvan een sugar challenge in het leven geroepen... waarbij ik mensen uitdaag om 30 dagen lang echte suikers te laten staan... juist om te ervaren en te voelen wat het nou precies met je lijf doet. En want dat voel je eigenlijk pas... Wanneer je ermee stopt. Ja, maar goed, die 30 dagen houden een keer op. Die de, ja, die 30 dagen die zijn eigenlijk heel easy voor de meeste mensen. En de meeste mensen beginnen eraan en denken, oh, ga ik dit volhouden? En na een week krijg ik melding van nou eigenlijk pff, appeltje eitje en ik fiets er doorheen. Ik heb helemaal geen honger. En uh, kilo's vliegen eraf of mijn kwaaltjes verdwijnen. Of Het moet een 300 dagen. Zijn. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja Maar ja, 300 dagen is wel erg lang hoor. Voor de meeste mensen. En 30 dagen is nog net zo'n zo ja, aantal dat je denkt, van ah, dat kan ik nog wel. Maar, maar wat gebeurt er na die 30 dagen? Hè? Want, want op het moment dat mensen na die 30 dagen denken: van nou, weet je, ik neem af en toe weer eens wat suiker, want nu weet ik hoe het werkt. Ja, daar gaat het voor heel veel mensen gaat het gewoon verkeerd. En dat heeft ermee te maken hoe je brein gestrikt is en hoe gelukkig je brein wordt van suiker. Dus is het is de schuld van ons brein eigenlijk? Eigenlijk is ons brein schuld. Ja, hoe zit dat precies? Wel. Nou ja, je hebt, je hebt, als het goed is, jullie hebben huiswerk gehad van mij. Hè? Mm -hmm. ja, en jullie hebben een test gedaan ja. uh, op de site. En wat is daar uitgekomen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wij, wij, wij zijn uh, vrij gelijk. Sterker nog, we zijn gelijk. We, kwamen allemaal, uh, uh, uh, we waren allebei een minimale eter, geloof ik. Hè? Minimal, eten? Minimaal, Minimaal gelukkig? gelukkig Minimaal van, van, eten. Van, eten. van eten. Ja, van ja. eten stond daar. Van eten. En wij zeiden allebei, ja hallo, wij worden heel gelukkig van eten. Ja, ja maar jullie brein is niet zo bezig met eten. Dus op het moment dat je eet, je kunt ook stoppen, weet je? En je kunt ja. het ook overslaan. En het, het is geen ding. En, en ik denk dat dat het belangrijkste is. Kijk, onderzoek toont aan: hè, er is onderzoek ooit gedaan met ratten, <tie> dat er uh, grofweg gezien drie types van breinen zijn, op drie types van reactie op eten, op een eetprikkel. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. En er zijn mensen die worden extreem gelukkig van eten. Ik ben, ik ben zo'n figuur, zet mij eten voor en ik ga. En ik blijf eten. Ook als ik net gegeten heb, dan kan ik gerust nog van alles weer naar binnen stouwen. Maar je hebt ook mensen waar eten helemaal geen thema is. En daar ga je mee uit eten en na twee stukken pizza zeggen ze, joh, ik zit hartstikke vol. Ja, maar zo'n eten ben ik toch niet? Want ik ben, ik ben dol op eten, ik hou ja, van koken ja, en zo. En ik vond dat, het, dat testje heel veel over... Uh, suiker, suiker en zoet ging. Ja, dat klopt. Ook. En eten is natuurlijk ja. meer dan ja. suiker en zoet, zeg toch. Ja. Klopt inderdaad. Nou ja, het punt is een beetje op het moment dat jij sterk reageert op suiker en zoet, dan kun je ervan uitgaan dat jouw brein daar gewoon uh, constant alert op is de hele dag. Dat is natuurlijk. veel mee bezig, bezig ja. bent met eten, dat je constant aan het zoeken bent van wanneer kan ik weer eten en oh nee, dat mag ik niet. Oh ja, dat mag ik wel. Oh, dan doe ik dan. Ik heb nu maar net. Dat gegeten. is misschien een beetje iets dat van de huidige tijd. Gaat. Omdat je dus ja. door wordt gedraaid door wat je wel en niet mag eten absoluut. En doordat heel veel voeding natuurlijk zodanig bewerkt is, ja. dat het ja, je wilskracht kapot maakt Bijvoorbeeld een uh, zak chips, hè? Ja. Chips waar toch een stofje in zit, begrijp ja. ik altijd. Maar, ja. wat, wat, wat, wat je doet. Verbinding. Dat, dat do heb ik ja. wel hoor. Ja, dat kan ik dat echt klopt. door blijven ja. eten, natuurlijk. Cola Light is een hele mooie combinatie: Cola Light met chips. Ja? Cola Light zorgt ervoor dat je uh, honger krijgt en die chips die vult dat weer. Dat dus is natuurlijk een prachtige combi. Cola Light ah. geeft een bepaalde reactie uh, waardoor je lichaam insuline gaat aanmaken. Nou, insuline ruimt de suikers die nog in je bloed zitten, ruimt het op. En vervolgens uh, ja, gaat je bloedsuikerspiegel te laag. Waardoor je lichaam zegt, hé, hey, alarmsituatie. Er moet nu wat in, want anders dan is die balans niet goed. Ja, en het is, ook, het is natuurlijk een geweldige ja. combinatie. Dus een gewone, gewone cola dus in plaats van light. Ja, is eigenlijk wel beter. Het is natuurlijk nog niet handig, maar het is wel beter dan light. Nou, gelukkig. Als je dan want moet kiezen. Ik, ik wilde mijn cola ook weg Je ziet die cola. gewoon de kolen, maar dat is, dat is de, een weg de tafel. Ja, het is wel een suikerbommetje, maar goed, ja. Dat is een keuze. Maar ik doe er heel lang mee, helpt dat? Ja, heel langzaam. Ja, dat is altijd niet wat, hè? Nee, oké. Goed, laten we het dan hebben over. Je boek heet Gelukkige Eten. Wat is dan een gelukkig Eten? Ja, wat is een gelukkig Eten? Nou, met name waar ik mee wil beginnen, is wat is een gelukkige Eten niet? Een gelukkige eten is niet iemand die alles maar kan eten. wanneer hij wil, wat hij wil, hoeveel hij wil. He, daar, daar word je vaak heel ongelukkig van. Ik vergelijk dat met kinderen die altijd hun zin krijgen. Ja, dat, dat, soms gaat het goed, maar meestal worden dat hele verwende etters. Om het zo maar even te zeggen. En um, het feit is, als jij alles gaat eten... wat je wil, wanneer je wil en hoe je dat wil... Ja, dan, dan loop je de grote kans dat jouw uh, oerbrein jouw instinct... je eetgedrag over gaat nemen. En dat je dus veel instinctiever gestuurd gaat worden... in wat je eet en wat je kiest om te eten. En dat is dus niet gezond? Dat is niet altijd gezond, want je oerbrein heeft een hele andere eetagenda... als ja, dat eigenlijk goed voor je is. Je oerbrein dat is houdt... toch gek eigenlijk? Ik zou zeggen, instinctief moet je toch, moet je, je brein ja. toch weten wat goed voor je is. Ja, ja. het punt is dat vanuit de oertijd... Hè, je moet je voorstellen, wij hebben uh, de programmering van ons brein... komt eigenlijk nog van 560 miljoen jaar terug. Dat is wanneer dat allemaal is ontstaan... en. Ja, dat is nooit geüpdate. Er is geen versie 2.0, versie 3.0 van. Er is nog steeds versie oertijd. En dat is hoe we restrict zijn. En in die tijd waren er geen supermarkten. Uh, hingen de bomen niet vol met zakken chips. Uh, was er geen bewerkt voeding. Uh, voedsel was schaars. Dus weet. is het zoeken naar suikers en vetten juist wel heel goed Nou ja, geweest. dat is van nature uit natuurlijk. Hè, de mensen die, die constant bezig zijn met eten... hadden in de oertijd natuurlijk veel grotere overlevingskans dan de mensen waar eten eigenlijk geen punt is. En nu is dat eigenlijk omgedraaid. Want ja, als jij nu constant op zoek bent naar eten... er is overal eten. Dus jouw oerbrein denkt, dat is mooi. Ja, je weet nooit wanneer er weer schaarste komt. Laat ik het vandaag toch maar even opeten. Het is, het is ook niet toch wel een kwestie van opvoeding... dat als je als kind bijvoorbeeld altijd in, in zo'n heel uh, keurig gezin uh, opgroeit... Waar, waar gebalanceerd gegeten wordt, waar op wordt gelet... dat af en toe wel eens een keer weer wat mag en soms eens een keertje niet... dat dat een, een kind niet een soort reset geeft? Ja en nee, ik denk wel dat het goed is om een gezonde basis mee te geven. Maar op het moment dat zo'n kind een brein heeft... dat heel gelukkig wordt van eten... dan zal het losgaan op het moment dat het uit huis is. En dan hoop je natuurlijk dat het weer terugvalt op die basis. Maar ja. het zal altijd een aandachtspunt blijven. Kan het ook zijn dat het te maken heeft bijvoorbeeld met levensfase? Wanneer meer eten nee. minder eet? Nee. nee. nee. En hij zegt, sommigen of hebben niet. dat gewoon meer dan anderen. Ja. Nou, die dat is zijn zijn ook een mooie, mooie excuus eigenlijk. Daar ja. kun je er niks aan doen dan. Nee, maar ja, goed, als ik kijk bijvoorbeeld bij ons thuis... naar de honden die we hebben. De ene hond kan zijn dood eten. En de andere hond die kijkt soms echt naar zijn eetbak... zo van, ja, vandaag heb ik even geen zin. En die loopt weg. Dus wat maakt dan, dus, zeker voor mensen die ja. daar gevoeliger voor zijn... dat je een gelukkige eter wordt? Dus, dus niet toegeven aan de Nou, dat is oerbrein, eigenlijk gaan, gaan je oerbrein gaan verleiden om... Ja, met je mee te gaan doen. He, dan doe je bepaalde dingen. Kijk, de voedingsindustrie, die weet donders goed hoe ons oerbrein in elkaar zit. Die weet heel goed wat onze eetimpulsen zijn. Daar sturen ze ook prachtig op. He, ik denk aan extra grote verpakkingen. He, dat stuurt op de, ja, de schaarste uh, gevoeligheid die wij hebben. He, want ja, je weet maar nooit wanneer het klaar is. Of ja, stel er ligt nog één zak. Ja, laat ik hem maar meenemen. Want anders is iemand anders me voor. En dan heb ik niks. Weet je. Dus, dus ja, daar spelen ze natuurlijk heel mooi op in. Ehm. Um, ja, en, en die technieken die zij gebruiken, die kun je natuurlijk ook omkeren en gaan gebruiken. om ervoor te zorgen dat je andere keuzes gaat maken en minder dus gaat eten. Een gelukkige eter is zich bewust van wat, de, wat zijn oerbrein wil. en hoe daarop ingespeeld wordt. Ja, is dat het belangrijkste? Is, ja, absoluut. Die is zich van bewust hoe, zijn brein, hoe, hè, hoe gelukkig zijn brein wordt van eten. Ja, op de website van de Gelukkige Eter kun je een test doen. als je dat wil weten voor jezelf. De meeste mensen weten het eigenlijk wel. Maar goed, als je het echt zeker wil weten, kun je daar gewoon een test doen. en dan weet je meteen waar je staat. En vanuit daar. Ja, ga je jezelf de eetstrategie geven die voor jouw brein past. En dus op het moment dat jouw brein heel gelukkig wordt van eten... als ik kijk naar onze, onze eethond, om het zo maar even te zeggen... Ja, die krijgt gewoon iedere dag, één keer per dag... krijgt hij gewoon een afgepaste portie eten, meer niet. En want als ik daar... Maar eten neer zetten, het gaat allemaal op hoor. Ja. Ik vind het allemaal lekker. Dus het is per persoon verschillend. En mensen die per wie je heel gelukkig ja. van worden, die zullen toch ja. uiteindelijk wel streng voor zichzelf moeten ja. zijn. Ja, die zijn eigenlijk de zaak in ja. deze ja. maatschappij. Ja, zo is nou. het wel. Ja, het is heel veel, maar het is wel waar. Ja. Ja. Heel goed, heel goed, heel duidelijk. Dankjewel voor dit gesprek, Carolo van Bemmelen, auteur van het boek De Gelukkige Eten. Graag gedaan. 2012. Fijn plaatje van Keen Sovereign Light Café. Verslaggever Reinhold Meijer bezoekt vandaag langzittende raadsleden die hun allerlaatste dag als lokale politicus beleven. Morgen worden namelijk overal de stokjes overgegeven en nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. We gaan naar Waspik, waar Jan Broeders van de partij Werknemersbelang zijn afscheids- en verjaardagsfeestje combineerde. De extra staat uh, de van Radio 1. Ja. Nou, we nou, komt uh, binnen. En dan moet je dus eventjes een... Uh of Ik heb u een klein beetje gevopt, want ik heb net even een stukje opgenomen, hoor. Oh, want wat was u aan het doen? Ik was met de geluidsinstallatie bezig om de familie dus tot orde te roepen. Ja, dat is wel even nodig, hè? Ja, want het is een hele drukte, zie je wel, hè? Het Hele huis doet mee. Het hele huis doet mee. Ik zat op de grondvesten te schudden momenteel. Er is helemaal geen plek meer voor ons. Zullen we even ons terugtrekken in het keukentje? Ja, we gaan even in de keuken. Of Daar hebben we nog een klein beetje ruimte. Ja. Hoe oud bent u eigenlijk geworden? Mag ik dat vragen? Ja, tuurlijk. 76. 76 jaar. Dat vieren we dus vandaag. En we vieren dus ook dat u dus na 40 jaar ophoudt als raadslid. Wat doet dat dan met u? Ik vind nou dat het goed geweest is. Je bent als eenmansfractie, dus je moet overal bij zijn. Overal naartoe gaan. En dat is niet meer vol te houden. En dan ben ik blij dat ik dus pensioen heb. Maar daarom is onze partij die is nu gestopt om dood te houden. Dat je geen de kandidaten meer kan krijgen. Het is wat het is. Ja, je kunt er verder niks van veranderen. Maar de vakbeweging gaat dus wel ten ziele? De, dat vind ik het ergste, dat juist de, de vakbeweging, en dat zie je ook, dat meer, niemand meer vertegenwoordigd is van de vakbeweging, en dat waren wij wel. Wat is toch het gevoel wat na 40 jaar bij u overheerst? Dat is wel blijdschap. Wat vindt u ervan dat Jan, uw man, ermee ophoudt? Oh, ik vind het niet zo erg. Heel de trouwe, zit hij in bijna in de gemeenteraad. Hebt u hem vaak moeten missen? Nou ja, natuurlijk. S'avonds, nog alles. Dus heel veel tijd in te halen met elkaar? Ja. Dus dan hebben we nou dadelijk samen, gaan we, kunnen we nog prijzen en zo. Sorry? Beetje, gaan gewoon een beetje reizen en zo. Jullie gaan lekker reizen? Ja, maar ik ging nooit op vakantie. Hè? Je bent nooit op vakantie geweest? Ik ben nooit op vakantie geweest. Ja. Vakantie heb ik altijd gezien. Ik het een beetje plastisch zeggen misschien. Dus vaak de moeilijkheden opzoeken. En die komen vanzelf, dat moet je niet doen. Als ik nou aan u vraag van waar bent u op Meeste trots op. Dat is dat wij hier een turnhal hebben in Waspik. Daar prompt u altijd mee op verjaardagsfeestjes? Daar prompt u altijd mee. De wethouder moest per se mijn stem hebben. Ja, om dan een aantal andere zaken erdoor door te halen, dat heb ik dus kunnen afdingen dat wij hier de turnhal kregen. Dan moeten we natuurlijk ook altijd even naar een dieptepuntje toe. Dieptepunten zijn er ook geweest. Ik heb e Eentje noemen. Eens? Nou, dat is een heel verhaal. Oh, kunt u het samenvatten? Het was een queryland van een inwoner en daar heb ik eigenlijk uh, minder goede ervaring mee. Word je voor rechtszaken gedaagd en uh, die heb ik toen verloren en dat was minder prettig. Het was echt wel een dieptepunt in mijn carrière dat ik dacht, moet ik er wel mee doorgaan? Wat zult u het meeste missen? Nou, ik denk... Niks? Nou, ik denk nou niks meer. Er is natuurlijk ook een heleboel veranderd. Het is allemaal elektronisch geworden. Vroeger dan kreeg je al die, al die raadstukken in de bus. En nu krijg je zoveel voor je kiezen. Iedereen zet alles op internet. Lekker snel, toch? Ja, maar dat is allemaal niet meer te volgen. Ja, dat vind ik, moet ik eerlijk zeggen, dat gaat niet meer. En dan zat ik als gaat zit alleen. Jullie gaan nog even het feestgedruis in? Ja. Tot hoe laat duurt het feestje? Oh, dat weet ik niet. Tot in de kleine is... uurtjes? Ja, ik denk het wel, ja. Beste uh, familieleden, uh, naast mij uh, staat Radio 1. Radio 1. En uh, dat stel ik bijzonder op prijs dat u dus langs bent gekomen om eventjes een kort interview af te nemen van mij. Ik dank jullie allemaal wel. Nou, die vermaken zich nog wel even. Morgen is Reinoud bij The Passion in de Amsterdamse Belmer. Verrassend. De voetballers van de FC Barcelona, de club van uh, Lieke Martens... die zijn uitgeschakeld in uh, de Champions League Olympique Lyonnais... waar Schnies van der Zanden dan weer speelt... won met 1-0 en staat in de halve finales. even Mathijs Westdater zocht Martens na de wedstrijd op. Ja, Lieke, uh, avond voor jullie. Zijn jullie op waarde geklopt? Ja, dat denk ik wel. Uh, ja, zeker zuur. Je begint natuurlijk aan de wedstrijd. Je, je hebt nog een kans om, je, om voor de halve finale te gaan, dus daar ga je voor. Uh, maar als je naar de wedstrijd kijkt, uh, ja, we komen niet echt in de buurt van de goal. nee Je houdt wel knap de nul in ieder geval, hè, die eerste helft. Dus dan is er nog van alles mogelijk. Eén doelpunt is voldoende, die valt dan aan de andere kant. Dan storm jij naar de assistent scheidsrechter. Want het lijkt dat jij ervan overtuigd bent dat hij niet zat. Nee, en dat ben ik nog steeds. Ik heb het ook gezien op internet en ben ik ben nog steeds uh, in twijfel. Ik uh, vind het knap dat ze het kan zien vanuit daar, dus... Uh... Ja, ze was heel erg overtuigend van haar beslissing en dat vond ik wel uh, apart. Hoe, hoe extra zuur is het dan nu, zoals je nu hier staat? Nou ja, kijk, als het uh, 1-0 wordt en, en de wedstrijd uh, is eigenlijk nog open en 0-0... Ja, ...dan is het natuurlijk voor ons ook nog uh, ja, een, een grote kans om ons te uh, kwalificeren voor de halve finale. Maar ja, als het 1-0 wordt, dan wordt het heel moeilijk en dan, uh, dan heb je nog uh, een lange wedstrijd te gaan. Ja. Het zit echt diep bij hè? Ja, ik uh, ben naar Barcelona gekomen. Ik wil uh, titels winnen. Uh, ja, maar we wisten van tevoren dat het heel zwaar ging worden. En Lyon is natuurlijk echt gewoon een topteam en is al jaren aan de top. En is dus gewoon um, kans hebben voor de titel. Ja. Hey, even, even los van vanavond, hoe gaat het met je hier? Goed, ik voel me goed. En ik denk ook echt dat het, als je naar het resultaat kijkt, als je gewoon Lyon het zelf, Dan hebben we echt wel prima prestatie neergezet hoor. Um, het is alleen jammer dat we niet echt in de goal, bij de goal in de buurt komen. En uh, daar liggen mijn kwaliteiten ook. Uh, veel moeten verdedigen helaas, maar... Ja, je speelt in de dienst van het team en Leon is gewoon beter op dit moment nog. Maar ik bedoel ook met jou persoonlijk. Zit je op je plek hier? Ja, dat wel zeker. Ja? Zeker, zeker. Ja, ik uh, speel zelf pas goed bij me. De mensen zijn uh, fijn. Ik voel me fijn in de stad. Uh, dus ik kan me door ontwikkelen. Er is een boel gebeurd vorige zomer. Met jou persoonlijk natuurlijk ook. In hoeverre is jouw leven veranderd? Afgelopen ja, drie, kwart jaar? Ja, heel erg. Um, ik moest ook wel even zoeken hoor. En het is mij gewoon gelukt Ik zit er goed op mijn plek. Ik, ik weet uh, hoe ik me wil presenteren en wie ik ben. En, uh, mensen verwachten andere dingen van me om me heen, maar ik ben gewoon eigenlijk stilte gebleven. Ja, je ja. zegt, ik moest wel zoeken. Waar moest je naar nou zoeken? Nou, ik kon gewoon in één keer veel op me af, dus daar kan je niet op voorbereiden. Dus uh, dan, dan probeer je daar gewoon een beetje je eigen weg in te vinden. Ja, want hoe is dat om de beste speelster van de wereld te zijn? Te worden weet je, maar hoe is het om het te zijn? Anders. Mensen stellen zich ook op je in en uh, mensen hebben hoge verwachtingen van je. Maar ik moet gewoon dicht bij mezelf blijven en ik weet wat ik kan en ik weet ook dat er nog verbeterpunten zijn. En daar ben ik gewoon hard mee bezig. En, uh, ik wil me gewoon elke keer blijven ontwikkelen en ik uh, weet dat er rek in zit, dus daar ben ik hiermee bezig. Ja. Is dat moeilijk, dicht bij jezelf blijven? Nee, dat niet. Ik heb, uh, nee, heb ik altijd gedaan. Zo ben ik ook aan de top gekomen. En uh, nou weet ik ook gewoon de, wat ik moet blijven doen om, uh, om daar te blijven. En uh, dat is heel erg dicht bij mezelf blijven. Ja. Barcelona is een ambitieuze club. Uh, zeker ook als het gaat om het vrouwenvoetbal. Merk je dat ook? Zeker, ik denk dat ze dit jaar echt een hele goede stap hebben gemaakt. Veel speelsters aangetrokken. Uh, ook wel plannen voor de toekomst. Uh, ja, ik geloof echt in deze club. En, uh, en Barcelona is gewoon een hele mooie club om voor te spelen. Ja. Betekent dat ook dat wat jou betreft jij hier de komende jaren wel blijft? Ik heb een contract voor drie jaar. Uh, ik voel me goed, dus uh, ja, waarom niet? Ja. Olympiek Lyon verslaat dus Lieke Martens met haar. Barcelona gaat door naar de halve finale. In die halve finale ook Chelsea... Uit Engeland, Wolfsburg, Duitsland en Manchester City. Ook uh, uit uh, Engeland natuurlijk. Ja, dan nu hoort het vast al. John de Mol haalt de Football Insight trio weg bij uh, RTL. Dus uh, veel John de Mol vandaag in het nieuws. Wilfred gerné van de gijbe en derksen vertrekken deze zomer bij RTL. Ze verbinden zich voor 4 jaar aan Talpa TV, het bedrijf van uh, John de Mol. En vanaf komend seizoen zal Football Insight bij Veronica te zien zijn. En waarschijnlijk onder een andere naam. En dan uh, hij hij koopt ja. alles. Ja, hij koopt alles. Uh, we, wij zijn aan het einde gekomen van uh, deze uitzending zo meteen met het oog op morgen met uh, Herman van der Zand. Hij is er weer. Daar onder andere gesprek met de schrijver van het Boekenweek... van volgend jaar, Jan Siebelink. En ook Nina Kooijman is uh, in de studio. Zij is van de SP en stopt uh, uh, met haar kamerwerk... omdat ze een, uh, niet goed kan combineren met het uh, verzorgen van haar kind. Ja, en wij uh, sluiten zoals altijd af met Diederik... Ja, morgen is een spannende dag. Dan maakt de kiesraad bekend wat de officiële uitslag is geworden van het referendum over de sleepwet. Nog even kort beide scenario's op een rij. Als er ja is gestemd, dan gaat de wet gewoon door alsof er niks gebeurd is. Maar als er nee is gestemd, dan moet het kabinet de wet heroverwegen. Dan komt er een debat in de Tweede Kamer. Dat zou dan kunnen leiden tot een nieuw advies van de Raad van State... gevolgd door een memorie van toelichting. Gevolgd door een motie in de Tweede Kamer waarin toegezegd wordt... dat bij de legislatieve uitvoering verscherpt toegezien zal worden... op de zorgen van de nee-stemmers. En dan stemmen de coalitiepartijen daarvoor... En uh, dan gaat de wet gewoon door alsof er niks gebeurd is. Dus ja, morgen weten we echt of die nieuwe wet doorgaat of toch doorgaat. Dus het wordt echt ongekend spannend. Tja, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Bye bye.